Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vanmorgen een nieuwe evacuatievlucht vanuit Afghanistan geland op Schiphol. Er waren ongeveer 160 mensen aan boord. Eergister zei demissionair minister Kaag nog dat er meer dan 700 Nederlanders in Afghanistan zijn. Veel mensen die op familiebezoek zijn, blijken te zijn gegaan, uh, die daar uh, de laatste periode, uh, ondanks natuurlijk een heel duidelijk reisadvies, niet naar Afghanistan te gaan, er ook zijn uh, om hun eigen redenen. Hoeveel Nederlanders er nu nog in Afghanistan zitten is niet bekend. Sinds de Taliban Afghanistan in handen hebben, evacueert de regering Nederlanders en Afghanen die gevaar lopen. Omdat ze bijvoorbeeld voor Nederlandse missies hebben gewerkt. Een nieuwe ontwikkeling in de zaak van Tamar uit, van 14 uit Marken, die vorig jaar werd doodgereden. In juni besloot het Openbaar Ministerie de bestuurder van de auto niet te vervolgen. Het meisje lag al op de weg en de man had naar eigen zeggen niet door dat hij over haar heen reed. Maar volgens de advocaat van de nabestaanden blijkt het nieuw onderzoek dat het lichaam na de aanrijding is verplaatst. Het is nog niet bekend of de familie vervolgstappen neemt. Een week na de aardbeving in Haiti wachten nog veel mensen altijd op hulp. Sommige plekken zijn lastig te bereiken, zegt deze journalist. Het kan ook maar zomaar zijn dat als je in een dorpje woont, dat je dan met je auto rijdt en dat je dan opeens bij op een rivier aankomt. En dan kan je er niet doorheen. Ruim 2100 mensen kwamen om het leven bij de aardbeving. En je kent hem misschien uh, vooral uit horrorfilms. De Zeis, zo'n lange stok met aan het uiteinde een lang krom mes. Er werd gebruikt om gras mee te maaien voordat dat gedaan werd door machines. Volgende week zaterdag begint het NK zeismaaien in Friesland. En een van de deelnemers aan het kampioenschap is Teun van 73 uit Heemskerk. Ik neem wel voor de zekerheid verschillende bladen mee. Het mag eigenlijk niet, want je moet komen met de spullen waar je mee gaat maaien. Nou, daar heb ik dus, kan ik het zeggen, maling aan. Maar het komt daar toch niet in op in, in beeld. Dat zien ze niet. Dat zien ze niet. Nee, oké, okay, dan, dan, dan kunnen we het rustig vertellen. Door het NK moet het oude ambacht dat al meer dan 2000 jaar oud is levend worden gehouden. Het weer in het westen en noorden was regen vandaag, verder bijna overal droog en het is een graad of twintig. VFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat bij Schiphol een file van 4 kilometer en de vertraging is daar een half uur.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook robert op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee, Sandvoort Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz. om Toets live, tenor Madness. Madness, sorry, tenor Madness. Een hele fijne goedemorgen, fijn dat u luistert naar de ZFM Jazz elke zondagochtend van 10 tot 12. Mijn naam is Marco Frank, een hele fijne goedemorgen. Uh, het volgende nummer wat ik klaar heb staan is een, uh, een, een, een nummer wat eigenlijk door heel veel mensen uh, in de jazzwereld is vertolkend. en Het heet Sentimental Journey en het origineel komt uit uh, 1944 en is gecomponeerd door Les Brown en ik heb een uh, versie gevonden van Les Brown met zijn uh, big band. Wat trouwens ook het thema is van de komende twee uur: uh, jazz in big bands en grote orkesten. I decide to roam. Gotta take that sentimental journey, sentimental. dat het niet fijn wakker worden is. Uh, zo op de zondagochtend, dan weet ik het ook niet meer. Sentimental Journey van... Uh... nou ben ik zijn naam kwijt. In ieder geval de, de, de, de zang was van uh, Doris Day. Het volgende wat ik klaar heb staan is uh, Clark Terry. En Clark Terry is een uh, Amerikaanse componist en trompetist. En uh, speelde ook in, uh, in vele big bands. En uh, zoals gezegd is het big band thema van deze komende twee uur. Big bands en grote die jazz spelen. Het volgende nummer dat klaar hebt staan is van uh, Cleg Turry en het heet In the Mist. Album The Happy Horns uh, of Clark Terry. En dat nummer heet uh, In The Mist. Uh, als je het over big bands hebt... mag zeker één big band zeker niet missen. En dat is de big band uh, van het WDR. big band van de west duitse Rundvond uit Keulen. En uh, deze hebben een prachtig album gemaakt met V. Klaassen. En V. Klaassen is een uh, fantastisch Nederlandse jazzzangeres. En zij studeerde van 1990 tot 1996 jazzzang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En al tijdens haar studie werd ze tweemaal onderscheiden met een onderscheiding voor uitmuntend. Alom werd ze beschouwd als een van de grootste talenten voor uh, waaronder de jonge generatie jazzverlenende vocalisten. Onder meer Rita Reis gaf haar meerdere malen een interview blijk van haar bewondering van Klaassen. Ik zou zeggen, we gaan luisteren naar een, een nummer van het album Dutch Songbook, V. Klaassen en het WDR Big Band. <middels> in het uh, WDR Big Band van het album uh, Dutch Songbook. Eigenlijk had ik dit nummer uh, pas later uh, gepland. Maar er ging even iets mis met, uh, met de playlist. Want het was best wel een, uh, een uh, heftige, uh, heftige nummer. En nou is eigenlijk mijn hele muziekopbouw door de war. Maar dat maakt niet uit. Uh, zoals gezegd, uh, Big Band is het thema uh, van deze uitzending. En als hier iemand niet mag missen is dat natuurlijk uh, Duke Ellington. En... Uh, Duke Ellington werd geboren als een zoon van een overkelder... James Edward Ellington, die ooit in het Witte Huis werkte... en daarna een catering en service dreef. Zijn vader probeerde de kinderen op te voeden... zoals het in die dagen in de burgerlijke middenstandsvermiddeling gebruikelijk was. Zijn eerste pianolessen kreeg de jonge Ellington op zevenjarige leeftijd. Nou, we weten wat er van terecht gekomen is. Het is natuurlijk een fantastische pianist... en hij heeft zeker faam gemaakt in de jazzgeschiedenis. Een uh, prachtig nummer, wat ik vind... Uh, wat zeker niet mag missen als je het over big band muziek hebt... is Take the A-Train. Take the A-Train van Duke Ellington. Hurry, hurry, now it's coming, ooh, ooh, can't you hear, the rails are humming. get with it, if you should take the A train, you'd find it, you'll get where you're going if you'll hurry, she taught blah, blah, blah, sweat blah, blah, blah, blah, blah, blah,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 Sweet, flabberg, do do, and do. Sweet, do ducks, do ducks, do your duck, do your duck, do your do your duck, do your duck, do your duck, do your duck, do your duck, do your do do do do do do do do do do do do do do do do do Dobit do you dot, chop it over chop over you dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, Do do do do dot, dot, do dot, dot, do. dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, was uh, Jimmy Hamilton op klarinet uh, en tenorsax. En de vrouw die u hoorde zingen is Betty Roach. Dat is een uh, album uit 1953. Duke Ellington, Ellington Uptown, Take the A-train, een heel bekend nummer. Het is ook door meerdere jazzmuzikanten uh, altijd vertolkt. Wat natuurlijk heel erg kenmerkend is voor de Big Man muziek, is de grote hoornsessie. En zowel het riet als het koper. Zoals uh, bariton, alt, tenorsax, vaak ook nog een. Uh, Klarinet of twee en uh, een trombo en een trompet. En meedere, meestal in meerdere, meerdere personen uitgevoerd met dan nog een uh, percussion sessie, een bas en een piano. Dat is meestal de standaardopstelling van een big band. En dat kwam zeker heel goed voor in het nummer van uh, Take The Eight Train van Duke Ellington. Van het, gelijk, uh, van het nummer. Nou, ik kom er nou helemaal niet meer uit. Duke Ellington van het album Ellington Uptown. En het volgende waar ook de saxofoon heel erg goed naar voren komt... en zeker de bariton sax, wat niet echt als een solo-instrument wordt gebruikt... is van uh, Motel, tussen haakjes, take 5, van Carrie Mulligan en his orchestra.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 Video van Duke Ellington van het album The Essentials. We zijn al bijna weer aangekomen aan het uh, einde van het eerste uur. ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12. Mijn naam is Mark Frank. Ik vind het fijn dat u luistert. Uh, het eerste uur hebben we voornamelijk big band muziek gedraaid van de, van de vorige eeuw. En zeker van de jaren 50, 40 en 60. Uh, het komende uur zal, we wel, uh, zal ik wel proberen uh, big band muziek te blijven spelen. Maar dan, uh, ook uh, muziek van grote orkesten, maar dan liever van, uh, van de huidige tijd. En zo heb ik het volgende nummer ook klaarstaan. En dat is uh, van... Uh, uh, onder andere speelt daar een fantastische trompetist op mee. Dat is Jan van Duiken, een trompetist uh, uit Rotterdam. Hij speelt ook uh, heel vaak in de band mee van Kenny Dulver. En in dit geval speelt hij samen met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Dus het uh, Jazz Orkest van het Amsterdamse Concertgebouw. En het nummer heet 1912 Seventh Avenue. zegt uh, de trompetist uit Rotterdam, Jan van Duyker... samen met het Amsterdamse Jazz Orkest van het Concertgebouw... onder leiding van Henk Muitgeet. We zijn weer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz op ZFM... elke zondagochtend van 10 tot 12. Zometeen in de tweede uur gaan we verder met weer uh, big band muziek, maar dan ook van een uh, zangeres waarvan je het...